Het geluidshuis stelt voor... Een heerlijk hoorspel naar het sprookje van hans Christian Andersen. De wilde zwanen. Een romantisch verhaal over het liefelijke prinsesje Elisa... Het onmens, het smeergewijf, het loeder... Dat op zoek gaat naar haar edele heldhaftige broers. Ik ben bang in het donker. Ik ben bang van ratten. Ik ben bang van smalle gangen. Zij werden omgetoverd door hun elegante stiefmoeder. <tie> in sierlijke witte zwanen. Zullen we een stal voor zwanepoep lossen, over? Elisa ontmoet op haar tocht de edele koning Boris van Tambourijen, een zeer welbespraakt man. Te kipkikken, te, te, te diklippen, te, te, te fliktip. En zijn nobele, welopgevoede ridders. Meneer, uw paard stinkt. Oh, oh, oh. Maar Elisa krijgt het aan de stok met een bischop en dient zwarme persoonlijkheid. Zet die heks in lichterlaaien geheel wordt ondersteund door grootse, majestueuze, romantische muziek. De Wilde Zwanen. Een nieuw, heerlijk hoorspel. Het boek met cd ligt nu in de winkel. Met Tom van Dijk. Ja, misschien. Frank Fokketin. Ah, ik heb het. Bervoets. Pardon? Annette Malherbe. Tanja van der Zanden. Sien Eggers en Camilla Blerot. En vele, vele anderen. En met Peter van der Veyre als zichzelf, maar dan dood. De wilde zwanen wordt verteld door Warreborgman. Wordt verteld door Warreborgman. Verteld door Warreborgman! Dat was nu ook niet nodig.